drang Ik acht mijzelf, dus wordt geacht een kunstenaar te zijn, met grote K en politiek program. Ik wil gewoon gedichten schrijven over rode rozen, klavierorkesten en een rivier, meanderend door gestolde kaas. Een kaas, een fucking kaas, ja. Daar kan ik het wel op doen, daar kan ik het wel mee doen, daar moet je het maar mee doen. Dus vouw je voeten maar weer onder, o oh, geile kat, en begint te trillen. Jij rood lief, onbeholpen kind met zwarte ogen. En weet dat ik nooit bloedstoots eerlijk ben, o oh, glorie hond, verwaande kwast gelei. Word ongevoelig voor de vaat en trek je schoenen nog wat strakker, want stappen zal je in het manenschijn des aanziens. Hier moet dan nog eigenlijk een ironiserende zin. Of niet?